Tien uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De verloven van alle agenten van de Nationale Politie zijn ingetrokken... voor de huldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. Agenten uit het hele land zijn nodig om het korps in Amsterdam te ondersteunen. De Amsterdamse burgemeester van der Laan zei gisteren... dat hij zeker 800.000 bezoekers verwacht op 30 april. De oppositie in de Tweede Kamer vindt de kabinetsplannen voor de extra bezuinigingen visieloos. De maatregelen die moeten leiden tot een bezuiniging van 4,5 miljard euro werden vanmiddag in grote lijnen bekend. D66-leider Pechtold, Christen Unie-Voorman Slop en CDA-fractievoorzitter Buma zijn redelijk eensgezind in hun reactie. Geen of de verkeerde visie coalitiepartijen, VVD en PVDA zoeken in de Kamer en bij werkgevers en werknemers naar steun voor de extra bezuinigingen. Die zijn nodig om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. Paus Benedictus is afgetreden. De dagelijkse leiding van het Vaticaan is overgedragen aan kardinaal Kamerheer Bertone. De Zwitserse garde, die de paus beschermt, heeft zich teruggetrokken in de kazerne tot er een nieuwe paus is. En ook op Twitter is de paus verdwenen. Zijn tweets als 'ed pontifex zijn verwijderd... en als archief ondergebracht op een internetpagina van het Vaticaan. In Barcelona is een beruchte Servische hooligan gearresteerd. De man was al 3,5 jaar voortvluchtig. Hij moet in Servië een zelfstraf van 15 jaar uitzitten... voor de dodelijke mishandeling van een Franse voetbalsupporter. In september 2009 vielen 14 Servische hooligans... een aantal Franse voetbalfans aan in het centrum van Belgrado... voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd... tussen Partizan Belgrado en Toulouse. Een van de Fransen overleed later in het ziekenhuis. Hij was geslagen met honkbalknuppels en ijzeren staven... bewerkt met een brandende fakkel... en vervolgens van een 10 meter hoge muur gegooid. Het weer, vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt... en er kan wat motregen vallen...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 Langs de Lijn, met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is Langs de Lijn van donderdag 28 februari. De dag dat Michael Bogert nog steeds niets wil zeggen... over zijn vermeende dopingverleden. Anderen wel. Na alle onthullingen de afgelopen maanden liggen nu zelfs de rekeningen van dopinghandelaar Stefan Matzinger aan het adres van Bogert op straat. Straks zetten we alles op een rij, zodat u zelf kunt beoordelen of ontkennen nog zin heeft. De voorzitter van de raad van bestuur van de Rabobank heeft na het beëindigen van het sponsorcontract alle dopingverhalen met verbijstering uit die beerput zien komen. Schokkend onvoorstelbaar en het is ook vreselijk wat hier nu naar buiten komt. Vitesse kan na het sluiten van de Russische transfermarkt opgelucht ademhalen. Er was niet één club die topscorer Boni een contract aanbood. En dus blijft hij gewoon in Arnhem. Trainer Fred Rutte ziet Vitesse nu zelfs weer om de landstitel strijden. Ja, kijk, in, in, in deze competitie uh, is niets onmogelijk. Uh, We hebben er nog tien te gaan, er zijn dertig punten te verdelen. Als wij allemaal fit blijven, dan kan de, dit seizoen kan alles... Fouke speelt vanavond met zijn Cercle Brugge de stadsdarby tegen Club. Winst zou de trainer van de nummer laatst in België goed uitkomen. Want de vraag is, hoe lang die er nog zit. Van de fans hoeft Boy niet weg. In de halte de finus van de samurai. Dat is wel wat zeggen. hè. Verder praten we met vijfkamster Ramona Fransen, die morgen begint aan het EK Indoor in Göteborg. En we bellen met Dorian van Rijsselberg. Hij is in Brazilië, waar zaterdag het WK windsurfen begint. We beginnen met Michael Bogert. Vandaag zijn opnieuw documenten opgedoken... die de onschuld van Michael Bogert als dopingzondaar steeds ongeloofwaardiger maken. Zelf heeft hij dopinggebruik altijd ontkend. NRC Handelsblad pub publiceerde vandaag rekeningen... die de Oostenrijkse dopingleverancier Matsinger stuurde aan Bogert. In 2006 en 2007 rekeningen van in totaal bijna 17.000 euro. Ja, het is de zoveelste keer dat Bogert op deze manier in het nieuws komt. Hoe lang kan hij hè, zijn uh, onschuld nog volhouden? Waarom koop je bij een dopingleverancier voor 17.000 euro aan vitamines en afslankmiddelen voor je vrouw? Nou ja, het zijn allemaal vragen die we gaan voorleggen aan Gio Lippens. Gio, goedenavond. Dione, goedenavond. Laten we beginnen met de rekeningen die vandaag openbaar zijn uh, gemaakt in NSC Handelsblad. Voor wat moest Bogert nou betalen? Staat er in die rekeningen? Ja, heb je even de tijd, wou ik bijna zeggen. We ja uh, pakken rekening uur. 1 erbij. 27 november 2006. Uh, reiskosten uh, voor Marchinger, 600 euro. En dan een uh, informatiegesprek met Bogert. waarin hij een uh, stappenplan voor de training heeft opgezet. Totaal 1000 euro. Even later, 27 april 2007. ook weer. De, de samenstelling van het trainingsplan en dan uh, het plannen van het hele seizoen 2007 tot en met uh, september. 5000 euro. Dan gaan we naar juni, 6 juni 2007. Weer een uh, fijn afgestemd, uh, ja, en, uh, dat is een beetje Duits, fijnplanung, uh, trainingsplan. Dus uh, de afstemming van het uh, trainingsplan uh, voor het seizoen 2007. Natuurlijk weer reiskosten en uh, testen. Dat zijn inspanningstesten die sporters doen. Uh, dan gaan ze op een fiets zitten, dan uh, moeten ze heel hard rijden. Uh, in korte tijd en dan wordt er telkens wat bloed afgenomen uit de vingerdruppeltjes bloed. Wordt gekeken in hoeverre dat bloed, ja, hoe ver de conditie ervoor staat. 6.270 euro. En dan de laatste rekening, 10 oktober 2007. Ook weer het uh, ombouwen van het trainingsplan. Voorbereiden op het WK in 2007. Een training in Amsterdam en ook weer opnieuw lactaat testen. 4.670 euro. In totaal bijna 17.000 euro aan rekeningen voor met name trainingsadviezen van Matjener. Ja, precies, want ik hoor nog niet het woord doping. Nee, Matjener heeft alleen uh, de afgelopen dagen... heeft hij met name in een paar Nederlandse kranten... Volkskrant en uh, de NRC... heeft hij verklaard dat overal waar staat trainingsplannen... trainingsadviezen, dat we daar moeten lezen... Uh, dopingadviezen. Uh, want uh, dat, dat heeft hij inmiddels wel toegegeven... Dat, uh, dat hij keurig rekeningen heeft gestuurd aan de mensen die hij uh, begeleidde. Uh, maar dat hij dat natuurlijk wel in bedekte termen heeft gedaan. Uh, hij wilde wel per se rekeningen sturen. Want, zegt hij dan, in Oostenrijk doen we dat gewoon. Dan betalen we keurig belastingen. Dus sturen we ook rekeningen als we diensten leveren. Maar ja, om er nou op te zetten dat hij uh, dopingadvies heeft gegeven... of bloedtransfusies of uh, EPO, dat zou uh, iets te ver gaan. Vandaar dat hij het uh, gecamoufleerd erop heeft gezet. Maar uit de mond van Madschiner zelf weten we dat hij daarmee bedoelt, dat hij uh, zaken heeft gedaan... die met doping te maken hebben gehad. Ja, nou, Bogert heeft uh, eerder vandaag uh, zelf laten weten... dat hij dat iets weet van die facturen, hè? dat hij ja. weet dat die facturen bestaan. Uh, later zei hij weer dat we hem beg verkeerd begrepen hebben uh, bij de NOS. Ja. Meer wilde hij niet kwijt, begrijp jij het nog? verbaast mij ook, ik heb niet zelf met hem gesproken... maar een collega waarvan ik weet dat hij, dat hij goed kan luisteren... en dat hij ook echt dit soort dingen niet uit zijn duim zuigt. Uh, hij heeft met Bogert vanmiddag gesproken toen net bekend werd... dat die rekeningen waren opgedoken. En toen zei Bogert, ja, het klopt dit verhaal. Uh, en later heeft hij dat ingetrokken. Ja, daar kun je twee dingen van denken. Of hij is geadviseerd, wie weet, misschien wel door advocaten bij hem in de buurt... mensen die hem begeleiden, van joh, dit had je nooit kunnen zeggen... Uh, zeg nog maar dat je van niks weet. In ieder geval heeft hij het weer ingetrokken. Dus, uh, wat dat betreft ja, past het wel een beetje ook in het beeld... dat we de laatste maanden toch wel hebben gehad hè, met... Alles wat naar buiten kwam. Het verhaal werd gewoon iedere keer groter. Het puzzeltje werd iedere keer meer ingevuld. Eerst was het, ik ben nooit in Wenen geweest. Daarna was het, ik heb die Matchinder nooit ontmoet. Toen gaf hij dat weer toe, van ja, ik heb één keer in de wijnbar in Wenen... heb ik met Matchinder zitten praten. En toen kwam dat beruchte verhaal inderdaad, waar jij ook in je inleiding aan refereerde. Het verhaal van de vitamines en de afslankpillen voor zijn vrouwen. Ja. En zo wordt het verhaal steeds groter. En iedere keer weer, ja, wordt Bogen toch wel meer in het nauw gedreven. Ja, wat ik niet begrijp, he, hij heeft, hij heeft uh, nou, ik denk dat het twee maanden geleden was, heeft hij bij de NOS uh, gezegd... ik wil gewoon niet die kop van Jut zijn. Maar dat is hij toch al lang niet meer. We zijn dat nee, er zijn toch al gepasseerd. heel veel renners voor hem geweest. Ja, er zijn veel renners naar buiten gekomen. Natuurlijk bekende renners uit zijn ploeg. Michael Rasmussen, Thomas Dekker. Ze hebben allemaal al verklaringen afgelegd... Uh, waar duidelijk uit is wat er in die tijd allemaal is gebeurd. Ik denk aan de verklaring van Danny Nelissen... die uh, in ieder geval op eigen houtje uh, ja. besloten heeft... om het verhaal uh, duidelijk te maken. Nee, Bogert is al lang niet meer de kop van Jut. Dus die uitspraak die hij in het begin van deze hele affaire... Hè, toen dat hele USADA-rapport uitkwam... toen die hele verwijzing kwam naar de Raboploge toen Rabo ermee stopte, ja, uh, hij heeft niet kunnen waarmaken wat hij toen zei... van ik wil niet de kop van Jut zijn, ik wacht totdat anderen iets gaan vertellen... en dan kom ik erachteraan. Tot nu toe heeft hij in alle toonaarden gezwegen. Ja, ik weet dat het speculeren is, maar ik probeer zelf ook te bedenken... waarom wat zou nou de reden zijn om dit continu maar uit te stellen... Uh, trots, denk ik. Michael Bogert kennende, dat zit wel een beetje in het karakter, uh, is natuurlijk trots op het feit dat hij jarenlang toch het boegbeeld is geweest van Nederlandse wielrennen. Aan de andere kant misschien ook wel een klein beetje verongelijkheid, uh, uh, zich miskend voelen, want kijk, um, hij heeft natuurlijk wel in een tijdperk gereden dat zijn concurrenten, uh, de mannen die hem allemaal hebben verslagen in ja, toch wel veel koersen, uh, die, die, die, daarvan weet hij in ieder geval dat die ook aan hetzelfde spul hebben gezeten... als waar hij mogelijk aan heeft gezeten. Ik zeg ja. maar mogelijk omdat het allemaal nog niet bewezen is. Hij moet het maar toegeven. Maar uh, hij heeft natuurlijk in een tijd gefietst dat de hele top uh, op verboden middelen reed. Dat weten we ook inmiddels uit al die verklaringen die wel naar buiten zijn gekomen. En ik kan me zo voorstellen dat hij zoiets heeft van... ja, kijk, als ik nu hier ga bekennen en als ik nu in Nederland mijn verhaal ga doen... dan ben ik in Nederland misschien wel een van de velen die met het verhaal naar buiten zijn gekomen... Maar al die concurrenten uit het verleden die mij allemaal geklopt hebben... die allemaal uh, met mij gestreden hebben... Ja, die hebben nog nooit iets naar buiten gebracht. Die worden op geen enkele manier gepusht. Dus ik kan me voorstellen dat dat gevoel bij Bogend op dit moment ook heel sterk leeft. Ja, hij heeft wel gezegd dat hij zijn verhaal wel zal doen bij uh, de commissie zorgdragen. Dat is een van de laten we zeggen, instanties waar de renners hun verhaal uh, kunnen doen. Dat is dan weer niet een, uh, de commissie van de Nederlandse Dopingautoriteit. Nee. Even Wat is ook weer het verschil tussen die twee? Ja, de dopingautoriteit, laten we zeggen... het grootste verschil is dat de dopingautoriteit procedures kan opstarten. Dus op het moment dat een renner naar de dopingautoriteit komt... bijvoorbeeld ja. Thomas Dekker... dan kan de dopingautoriteit uit de verklaring van die renner... destilleren van, oké, okay, hier is iets goed fout gegaan in het verleden. We gaan nu een procedure opstarten en we gaan uh, ja, die renner aanpakken. Ja. En we gaan de omgeving van die renner aanpakken. Dat doet het, de commissie zorgdrager niet. De commissie zorgdrager doet in volstrekte anonimiteit hoort hij de renners. Dat kan nog allemaal tot, uh, tot 1 april. Op dat moment uh, komen ze met conclusies naar buiten... en dan zullen zij aanbevelingen doen uh, om er in ieder geval voor te zorgen... dat dit nooit meer kan gebeuren. Dus die hele situatie die we in het midden van de jaren 90 hebben gehad... van de vorige eeuw. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje het grote verschil. Dus laten we zeggen, de consequenties voor renners en omgeving om bij de dopingautoriteit te praten... die zijn groter dan de consequenties bij die commissie zorgdragen. Ja, en dat is dan de reden dat hij je daar niet gaat vertellen... bij die dopingautoriteit, want dit, uh, dit is nog niet verjaard, hè? Nee, ja, nou, dat is ook weer zo'n zo zo zo moeilijk verhaal. Uh, kijk, normaal, er is afgesproken dat uh, uh, dopingzonden van voor 2008, dat daar uh, renners in Nederland uh, redelijk mee wegkomen. Ze krijgen een uh, schorsing van zes maanden. Ja. Uh, er wordt drie maanden salaris ingehouden. Uh, dat, nou ja, oké, okay, dat, dat, dat, daar valt nog mee te leven. Uh, maar gaat het om, om, om grotere vergrijpen... Uh, en gaat het om vergrijpen die bekend worden bij die dopingautoriteit... Autoriteit. stel je voor dat Bogert zichzelf niet vrijwillig meldt bij de dopingautoriteit... dus niet meewerkt aan dat onderzoek. Mm -hmm. Dan kan hij gewoon uh, uh, nou ja, twee jaar schorsing krijgen. Nou is dat bij Bogert natuurlijk, hij fietst niet meer... Maar daar kunnen wel een hele hoop claims uitvolgen. En, en, en dat is misschien ja, wel precies. het voornaamste waar hij bang voor is. Kijk, ja. geschorst zal hij niet meer worden. Hij is niet meer actief als wielrenner. Hij is voorlopig ook niet echt actief in het wielrennen. Behalve dan dat hij uh, in ieder geval het afgelopen jaar commentator was uh, bij ons. Ja. Maar uh, ja, hij kan niet geschorst worden door, door een ploeg zoals dat bijvoorbeeld bij Rudy Kemna... bij Argo Shimano wel gebeurd is. Die hebben ze zes maanden aan de kant gezet. Daar hebben ze drie maanden salaris in gehouden omdat hij zelf met een verklaring is gekomen. Maar goed, we moeten nu ervan uitgaan dat hij verhaal zal doen, dus bij de commissie zorgdragen. Maar even voor alle duidelijkheid, daar horen wij dan niks over. Normaal gesproken niet normaal gesproken nee. is het zo. Ik weet dat ze daar bij de KMU wel nog uh, ja, mee stoeien. Dat ze er niet helemaal uit zijn. Ik heb wel eens met de voorzitter daar gesproken, Marcel Wintels. En die zei van ja, eigenlijk is toch mijn... Ja, het, het beeld dat ik voor ogen heb is toch dat die renners... op een gegeven moment gezamenlijk aan tafel komen zitten... en dan ook een verklaring naar buiten doen. Want het publiek heeft er ook recht op om te ja. weten wat er in die tijd is gebeurd. En dat voelt hij natuurlijk ook wel als een soort verantwoording... van de wielersport uit die jaren naar het publiek toe... Maar ja, op het moment dat die renners dat uh, niet willen... En, en, en de commissie heeft uh, uiteindelijk uh, de middelen niet om die renners daartoe te dwingen... Ja, dan, dan zal er niet veel gebeuren. Nee. Denk jij ook wel eens wat zal uh, de Rabobank blij zijn dat ze eruit gestapt zijn? Dat denk ik af en toe wel eens hoor. En als je dan de reacties af en toe van mensen hoort... Uh, dan, dan denk ik inderdaad dat ze daar behoorlijk blij mee zijn. Uh, daar kunnen we zo meteen over verder praten... of het terecht of onterecht is hoor. Maar bijvoorbeeld uh, de voorzitter van de Raad van Bestuur van dit moment... Hè, er was een grote persconferentie bij Rabobank vandaag... had alles te maken met bezuinigingen, met ontslagen die daar gaan vallen. Maar ja, dan worden er ook hele lastige vragen gesteld... over uh, dat, uh, dat verleden van de ploeg... en over dus de rekeningen van Bogut en wat er nu allemaal nog boven... Nou, Piet uh, Moerland, dat is de voorzitter van de raad van bestuur. En die vertelt uh, ja, hoe hij zich bedrogen voelt door iedereen die bij die ploeg betrokken was. Het is schokkend onvoorstelbaar en het is ook uh, vreselijk wat hier uh, nu naar buiten komt. Kijk, wij zijn daarmee begonnen met de beste bedoeling in 1996. En we wisten wel dat er natuurlijk allerlei dingen gebeurden in het wielrennen wat, wat niet deugt. Maar wij zouden het anders doen. En wij zouden er artsen bij betrekken medische staf, opleidingsprogramma's voor de jeugd en alles. Zero tolerance bereid. Als iemand betrapt zou worden, eruit. En als de ploeg integraal, weg ermee met de sponsorcontracten. We hebben er miljoenen in geïnvesteerd. En ik moet zeggen, we hebben ervan genoten. Mensen hebben ervan genoten. Maar wat er nu allemaal loskomt, dat is met geen pen te beschrijven. En wij voelen ons dan ook echt bekocht, misleid en voor de gek gehouden. Ja, je zei al, je wilde daar nog wel iets over kwijt. Ja, geloofd, daar ja. wil ik toch nog wel even wat over zeggen. Want, want uh, ja, het is een respectabele man, die Piet Moerland. Maar ik heb wel het gevoel, dit zijn wel een beetje krokodillentranen. En dat, dat klinkt misschien heel hard. Maar kijk, als je toch nagaat hoe de verantwoordelijkheden liggen. Uh, een sponsor stopt heel veel geld in een ploeg. 12 miljoen euro per jaar. Op dat moment eist die sponsor, dat is een bepaald moment geweest in, in, in, in het bestaan van Rabobank, eist die sponsor betere prestaties, eist die sponsor een podiumplek in de Tour. Ja. Dat wordt neergelegd bij de directie van de ploeg. De directie van de ploeg legt dat weer neer bij de renners en bij de medische begeleiding. Maar wordt er iedere keer bij gezegd, één ding, wij willen niks te maken hebben met dopingpraktijken. We willen niks te maken hebben met onoorbare praktijken. Beste heren, regel het maar allemaal, maar zolang wij er maar niks van weten. Ja, succes en dat is mee, eigenlijk dat... een klein beetje het afschuifsysteem. Precies, waar, waar ik toch wel uh, ja, mijn bedenkingen bij heb. En daar kan uh, Moeland wel zeggen van oké, okay, uh, wij voelen ons bedrogen. Natuurlijk, waarschijnlijk hebben ze echt niet precies geweten wat er allemaal gebeurde. Hoewel ook daar wel over gediscussieerd kan worden. Maar het is in ieder geval een kwestie van verantwoordelijkheid. Op het moment dat je tegen een ploegleiding zegt, wij willen die prestaties hebben. Wat er ook gebeurt jongens, denk eraan, zorg ervoor, want we stoppen er genoeg geld in dan roep je eigenlijk wel dit soort dingen over je, uh, over je af. En ik vind dat je daarvoor niet alleen de schuld... bij die renners en bij die medische staf kunt leggen. Ja, jij zegt, zij leggen die druk gewoon op die ploeg. Zij leggen die druk erop en dat doet dan de, de, de, de, de, de leiding van de ploeg doet dat weer bij die renners. Ja. En zo schuift iedereen die verantwoordelijkheid verder naar beneden... totdat uiteindelijk die renners samen met de medische staf... uiteindelijk die besluiten nemen... En daar kunnen we eindeloos discussiëren over wie er van wat heeft geweten. Daar ga ik niet over. Uh, maar, maar in ieder geval ligt die verantwoordelijkheid wel degelijk... ook weer bij het hogere echelon. Dankjewel, Gio Liepens. Graag gedaan. I don't want have love affairs I need someone who really cares Life is too short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 Attraction Met Perfect. Volke Boy geldt als meest succesvolle coach ooit van FC Utrecht. Hij won met die club twee knvb bekers en één supercup. Sinds vier maanden werkt Boy bij het Belgische Cerkele Brugge. Maar daar krijgt hij de boel vooralsnog niet aan de praat. Onder leiding van Boy won de club maar één keer. En daarom dreigen nu de play-offs om degradatie. Op dit moment speelt Cerkele de derby van Brugge... tegen Boy's oude liefde club. En alleen een overwinning kan Cerkele helpen. Tegelijkertijd longt in dit uh, toch wel rampseizoen de Belgische bekerfinale en misschien wel Europees voetbal. Kortom, genoeg redenen om verslaggever Ragnar Niemeijer naar Brugge te sturen. Het gras wordt gemaaid onder de rook van het Jan Breidelstadion in Brugge. Op een van de hoeken van die betonnen kolos wappert de vlag van club. De ploeg waar Foukeboy vroeger nog speler was, maar nu is hij trainer van Cercle. Ben je zijn best gedaan, denken we, maar er is niks veranderd, hè? Niks veranderd hier, dat spelsysteem aan de ploeg. Oh. En het gaat niet goed, de ploeg staat onderaan. En ook hier langs het veld, oude mannetjes. En die laten hun licht schijnen over de prestaties van de trainer. Die zijn niet goed, maar er zijn excuses. We oh, zijn niet goed, hè? geen we we. materiaal, hè? We hebben, we hebben allemaal een materiaal die die in de vierklas. Nee. Mm. Hey, Foucault Boy, dat is toch een, een held uit het verleden van een club, hè? Ik bedoel, die had al veel getuigen. Ik doe hier alles wat ik kan om toch nog... He, en nu alles op de eindronde zetten. Ja, de, de play-offs drie noemen jullie dat, toch? Ja, de ja. Met de hoop van daar nog een, een mirakel te verwisselen. Ja, gelooft u er nog in? Maar ja, zolang we ja, altijd moeten erin geloven. Als je kijkt puur naar uh, het moment dat ik binnenkom en je kijkt naar nu... dan is er op de ranglijst eigenlijk niets veranderd. Uh, sterker nog, de kloof is nog wat groter geworden. Ja, dat hebben we aan onszelf te danken. En, uh, uh, de, daarin valt mij wel uh, het een en ander tegen. Uh, ja, vaak uh, zie je dingen pas op het moment dat je er ook echt intern in de keuken werkt. Uh, alhoewel de, er genoeg perspectief ook is geweest om het uh, te redden. Maar we hebben het op cruciale momenten hebben we het uit onze vingers laten glippen. Bijvoorbeeld tegen uh, directe concurrenten, 2-0 voorstand, 86 e minuut. Uh, het toch uit handen geven, 2-2. Ja, dat zijn tikken uh, die je niet mag overkomen. Ik, uh, ik zal heel eerlijk zeggen dat de combinatie van de positie waar wij staan... en het spel wat we spelen eigenlijk helemaal niet uh, strookt met elkaar. Want ja, ik, iedere week krijg ik lof, of wij krijgen lof... Uh, over het vertoonde spel en over uh, ook de creativiteit die er ook in de ploeg zit... en, en dat we kansen creëren. Uh, alleen ja, uh, je mist gewoon één heel belangrijk element... En dat is winnen. Uh, daarnaast hebben we de beker. We spelen halve finale. Dus we hebben toch ook Club Brugge weten uit te schakelen. We, we hebben ook Oostende. Dat is uh, degene die promoveert uh, bovenaan tweede klasse. Uh, die moesten over twee wedstrijden uh, de betere zijn. Ja, dan waren we bijna, werden wij als onderdok. Maar die hebben we twee keer gewonnen. Ja, dan speel je halve finale tegen Kortrijk. Dus er is zelfs zicht op een, op een finale. Als je die wedstrijden goed doorkomt. Dus het is, het, het, het is bizar, want het, aan de ene kant lukt het vaak wel, aan de andere kant niet. Ja, ik, ik zit soms wel eens te kijken naar Heerenveen. En uh, daar zie je ook. Uh, het lof is wel over het spel. En er worden kansen benut, maar op cruciale momenten laat, laat men het ook afweten. En staan zij nu daar waar ze nu staan? Ja, het is een beetje hetzelfde beeld alleen. Wij, wij staan dan nog iets lager, omdat we, ja, ik moest een enorme achterstand inhalen. Maar ik moet me nog afvragen. Hij, hij is van club, ik kijk u even aan. Hij, dit is cerkelen. Is dat nou bijvoorbeeld al moeilijk binnenkomen voor een trainer? Of, of is dat wel allemaal van vroeger Foucault bij club? Nou, dat is niet zo. Dat is nu overgesproken geweest. Als je hier binnenkwam was hij direct aanvaard van de supporters. En altijd nooit een verkeerd woord over Foucault Boy gezeten. geweest. Boy is altijd. cerklement uh, geweest. Heb jij je beste jaren als voetballer in deze stad gehad? Dat denk ik wel, hè, bij club. Ja, ja. ja. In moet de ik zeggen, de gelukkigste jaren? Nee, de beste jaren ook wel, hoor. Uh, ik heb hier echt wel hele goede jaren gehad. Ik heb echt uh, een beetje laatbloeien. Ik ben steeds stapjes gemaakt. Via Cambuur, Graafschap, uh, naar Zwolle, Groningen... en dan uiteindelijk naar België. En hier heb ik ook gevonden wat ik fantastisch vind. En dat, uh, dat is uh, succes halen, titels en bekers en uh, supercups... En, dat is hier allemaal gebeurd. En de periode was heel intens. En ik was hier ook erg gelukkig. Want ja, je bouwt ook een vriendenkring op. En, uh, die ik nu nog hier. Afgelopen vorige week hebben we een reunie gehad met uh, Brugge. Club Brugge. Uh, ja, daar kom je toch eigenlijk uh, je eigen generatie jongens weer tegen. En dat is, ja, blijven toch eigenlijk wel vrienden voor het leven. En voor de rest uh, ga ik natuurlijk ook wel naar de club kijken op het moment dat we tegen ze spelen. Want uh, we hebben nu in de beker tegen ze gespeeld. En de derby uh, gaat gespeeld worden. Dus uh, ja, dat zijn toch altijd wel bijzondere wedstrijden. Wat voor indruk maakt Foukebouw? Is hij verslagen of is hij nog steeds strijdbaar en gaat hij ervoor? Hoit, hoit. Hij ja, is nog altijd, altijd present. altijd ja, de finus de, de, de van, de, van de samurai. Dat wat we wel wat wel wel zagen, hè? Dat wil waarschijnlijk. En dat is goed. Wat is jouw screening maar, dat in de hele degelijke ploeg? Had. Uh, nou, we we evalueren heel, heel regelmatig. Dus uh, ik heb heel nauw contact met uh, de leiding binnen cirkelen Dus uh, ja, dan, we bespreken alles. En ook uh, uiteraard de situatie, ook de wedstrijden en, uh, en alle individuele spelers. Dus we weten echt wel uh, waar het aan schort, waar het aan ligt. Uh, mensen zien nu ook wel wat het probleem is geweest. Dat, dat ligt nog niet eens van in mei tijd, maar veel verder daarvoor, eigenlijk vorig seizoen al. Toen het uh, eigenlijk uh, buitensporig goed ging, toen had men ook moeten veranderen en uh, het, het, het team moeten verjongen en, en verversen. En dat is niet gebeurd. Men heeft een beetje zand in de ogen laten strooien en heb, hebben gedacht van: het komt wel goed. Het is nu goed, dus straks zal het ook wel goed zijn. Dus uh, even terug naar uh, de uitspraak die ik heb gedaan. Ja, je krijgt natuurlijk, als je maar niet wint... ook de vraag van, en uh, coach, hoe denk je er zelf over? Uh, ja, dan ben ik heel makkelijk. en dan zeg ik van, ja, kijk, als anderen uh, daar anders over denken binnen circle, nou, laat ze het zeggen, ik doe niet zo moeilijk. Ik stap in mijn auto en ik rij zo terug. Ik weet ook hoe voetbal werkt. Maar ik weet ook hoe het intern is en hoe het met de spelersgroep is... en, en de chemie onderling. En... Uh, en als dat niet goed is, eh, als, de, als je met de leiding niet goed in contact bent of communiceert... dan weet je dat er uh, heel snel een verwijdering ontstaat. Ja, en dan moet je conclusies trekken. Ook al uh, is het een moeilijke situatie zoals het nu is, maar dat zit goed. Uh, en we, we werken gestaag door naar, uh, ja, naar toch onze laatste strohalm, de play-offs. Ja, maar vanavond ging het niet goed voor Cercle. U hoorde het al. De derby tussen Cercle en Club. En Cercle heeft verloren met 3-0. We proberen straks nog even contact te krijgen met Voeken Boy. Dan gaan we door naar atletiek. De Europese kampioenschappen indoor beginnen morgen in Göteborg. Voor Nederland doen er 13 atleten mee. De afgelopen 9 edities won Nederland minimaal één medaille. Twee jaar geleden was het Ramona Fransen. Ze pakte toen brons op de vijfkamp. Dat zou ze heel graag herhalen in Göteborg. De vorm is goed. Ja, ik sta er wel goed voor. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk al een uh, vijfkamp gedaan eind januari. Uh, daarna wel wat probleempjes gehad, maar uh, de laatste week uh, voel ik me best goed en ik heb er heel veel zin in. Je begon 2013 dus met die meerkamp. Dat was een opluchting na een minder 2012. Ja, klopt. Ik uh, had wat problemen, wat blessures in 2012 gehad. En uh, vervolgens de winter weer gestart. Ook weer een paar kleine probleempjes gehad. Maar uh, wel op tijd uh, fit voor die wedstrijd in Valencia. En een uh, goede score neer kunnen zetten, waardoor ik nu uh, mee mag doen met de EK. Is dat een lekkere opsteker als je de Olympische Spelen mist? Dan ga je twijfelen in de winter, gaat het goed? En dan kom je zo terug met zo'n goede score bij een wedstrijd die je dan wint ook nog? Ja, dat is, dat is super fijn. Soms duurt de winter gewoon best wel lang. En dan, dan train je heel veel, maar je doet geen wedstrijden. Dus dat, dan, is het, ja, dan weet je niet zo heel goed waar je staat. En, en dan is zo'n wedstrijd gelijk goed doen heel fijn. Daarna uh, denk je, nou ik uh, ben verlost van alle perikelen, maar je zegt er zijn toch nog wel wat dingetjes. Wat, wat, waar heb je last van dan? Ja, ik kreeg na Valencia kreeg ik weer last van een oude blessure waar ik in uh, 2012 ook uh, last had. Dat uh, was van mijn fibula, mijn kuitbeen. En uh, ja, dus ik moest daarmee heel voorzichtig zijn. En uh, ja, op beleid van uh, sportarts Peter van wat uh, trainingen geskipt. En uh, ja, aangepast getraind. Maar de, ja, de afgelopen twee, twee weken ging het goed. En uh, in ieder geval goed genoeg om weer te starten. Hoe moeilijk is dat? Want uh, het is balanceren op het randje atletiek qua blessure en qua fitheid. Uh, is dat de grote truc van de meerkamp? Ja, klopt. Het is inderdaad balanceren tussen, uh, tussen fit zijn en, uh, en net uh, een pijntje hebben waardoor je ja, niet een, een training kan doen. Uh, het is belangrijk dat je wel uh, gefocust blijft en het zelfvertrouwen houdt. En, uh, en dat is me wel gelukt deze winter. Dus, uh, dus ja, daarom ben ik hier ook en ik, uh, ik heb er gewoon heel veel zin in. In 2011 ging dat heel goed. Toen uh, pakte je twee jaar geleden uh, een medaille, brons in Parijs. Uh, hoe realistisch is dat om te denken dat er nu weer een medaille in zit? Um, nou, ik ga der, twee jaar geleden ben ik er heel onbevangen die wedstrijd ingegaan En, uh, en toen heb ik eigenlijk geleerd dat uh, op zo'n wedstrijddag uh, alles mogelijk is. En, uh, en nu weet ik gewoon niet, zo, niet voor mezelf heel goed waar ik op dit moment sta. Uh, ook niet van andere atleten. Dus... Ja, we zien het wel en uh, uh, ja, wat ik zei, het kan alle kanten op. Denk je nog wel eens terug aan die dag in uh, 2011, in maart? Ja, zeker. Daar denk ik nog, uh, nog zeker wel aan terug. Het was gewoon een fantastische dag waar alles uh, op zijn plek viel. en uh, uh, Het was mijn eerste grote wedstrijd en een uh, uh, ja, en medaille. Dus dat was echt fantastisch. Dat is ook iets om uh, vanmorgen daaraan vast te houden. Ja, misschien wel. Het, is, uh, kijk, het, het garandeert niks voor morgen. En, uh, uh, maar goed, ik heb die medaille gewoon al gewonnen en dat, dat neemt gewoon niemand meer, meer af. En, uh, uh, ja, en morgen uh, ja, heeft iedereen, uh, iedereen weer een kans en staat de teller gewoon voor iedereen weer op nul. Dus uh, we zien het wel. Wat is er nu dan anders? 2011 was je debuutjaar, 2012 had je blessures, 2013 is dan nu het jaar van... Ja, ik hoop dat ik weer, uh, weer volop mee kan doen met, uh, met de top, uh, Europese top. En natuurlijk later deze zomer het WK. Uh, dat zijn mijn doelen, ja. Succes vanaf morgen. Dank je wel. Stefan Verheij was dat met Ramona Fransen. Andy Houtkamp, goedenavond. Hallo Dionne. Jij gaat voor ons het uh, EK volgen. Hoe groot acht jij de kans dat uh, Ramona Fransen opnieuw een medaille pakt op een EK? Ja. Ik zelf niet weet, moet ik het dan weten? Ja, nou ik, ja, ik dacht misschien doet ja. zij heel voorzichtig en durf jij wat meer te zeggen? Ja, nou ik, ik geef er best wel een kans hoor, maar dat geef ik ook aan uh, Nadine Broersen. dat is de andere deelnemster op de Meerkamp, uh, die, uh, ja, die is zo stilletjes aangeslopen richting uh, de top, de Europese top, samen met Ramona Fransen doet ze mee aan de Meerkamp. Ik geef ze allebei uh, een kansje. Niet, ja. Geen grote kans, een kansje. Uh, Ramona is, is geblesseerd geweest en uh, is nog steeds niet helemaal top. En voor een vijfkamp het is toch een zwaar onderdeel. Hè, met 60 hoorden, met hoogspringen, met kogelstoten, met verspringen. En dan ook nog de 600 meter, of 800 meter om mee te eindigen. Dan, uh, ja, dan uh, moet je echt helemaal super fit zijn. Uh, maar een kans heeft ze natuurlijk, want het is een hele goede atlete. Ja. Minimaal één medaille de afgelopen edities van het uh, EK. Ja, voor Nederland, hè. Laat, ik, laat ik er dan nog maar eens even twee namen in gooien. Daphne Schippers, Ilko Sint-Nicolaas. Zijn dat dan onze voornaamste medaillekandidaten? Ja. ja, zeker Ilko Sint-Nicolaas. Als die geen medaille wint, is het echt een teleurstelling. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het is onze beste atleet al een, een tweetal jaren... Die jongen die moet gewoon uh, goud halen. Ik uh, durf dat uh, wel uit te spreken. Ook een meerkamper. Er kan heel veel gebeuren. Er zal maar weer net één onderdeel niet goed gaan. Maar normaal gesproken is hij een van de topfavorieten in het veld bij de meerkamp. En Daphne Schippers en Jamil Samuel op de 60 meter. Ja, dat is altijd een sterk nummer. Maar ja, uh, Daphne Zeker is een, uh, een, een super talent. Echt een enorm talent. En... Uh, ja, zij kan ver komen. En een finale plaats uh, moet voor haar, in principe. Maar een medaille, dat is ook al uh, flink hoog gegrepen, hoor. Ja, eigenlijk zit het met Nederland wel goed, hè? Met, met talent. Als we puur kijken naar talent... Ja, we hebben natuurlijk een prachtig EK Outdoor gehad afgelopen zomer in Helsinki met uh, gouden medailles en uh, wat dat betreft is het ook jammer dat uh, de heren sprinters zich niet geplaatst hebben ja. uh, en ook uh, sommigen niet mee willen doen. Jereni uh, Martina gok of gokt, die zet alles op het uh, Outdoor seizoen, Patrick van Luik om maar een paar namen te noemen. Maar uh, we hebben aardig wat medailles gehaald in Helsinki en uh, het gaat goed en het zijn jonge mensen, Ramona Fransen, Elke sint Nicolaas, allemaal jonge mensen en uh, Let op één man, want die hebben we nog niet genoemd, Tijmen Cupers. Dat is een 800 meter loper. We hebben twee 800 meter lopers, Robert Lathouwers en Tijmen Cupers. Uh, Robert Lathouwers, achter uh, in de 20. Zal indoor, daar is hij eigenlijk gewoon iets te groot voor, te, te lang. Mm -hmm. uh, normaal gesproken niet veel klaar sto stomen, maar ik denk dat Tijmen Cupers, een 21-jarige jongen... Uh, die zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Maar we moeten niet al te snel aan medailles denken, hoor. Want dat doen we in Nederland nogal gauw. Het is natuurlijk de sport uh, uh, van de wereld, atletiek, waar iedereen aan meedoet. En dit zijn nog wel Europese kampioenschappen. Maar als we twee medailles halen, dan zijn we spekoper. Ja. Je had het net ook al, uh, niet, ieder, niet iedere atleet is erbij. Je zei het net nee. ook al, het gaat natuurlijk ook om het, uh, om het buitenseizoen. Kun jij uh, inschatten hoe belangrijk dit EK indoor toch is... Als ik heel eerlijk ben, niet uh, superbelangrijk. Het is uh, een na-Olympisch jaar en dan, daar is altijd van bekend dat uh, de grootheden dan toch eventjes rust nemen. Uh, dit jaar is het wereldkampioenschap. De wereldkampioenschappen zijn in Moskou in augustus. Uh, ik denk, uh, en dat is dus oud door, uh, dat men daar een beetje naartoe leeft. Dat is dan alweer ruim een jaar na de Olympische Spelen. Uh, dit zit toch nog redelijk dicht op de Olympische Spelen... En de echte grootheden zijn niet aanwezig. Ik geloof dat er één Olympisch kampioen is: de Franse Polstuk Hoogspringer. En uh, we hadden natuurlijk niet veel Europese Olympische kampioenen. Dus uh, met eentje ben je dan al uh, gauw klaar. En uh, ik denk dat de mensen zich vooral richten op dat uh, wereldkampioenschap in, in Moskou outdoor. Ja, nou, toch even kijken naar de dag van morgen. Ja. Uh, Ramona Fransen moet morgen al, hè? Heel vroeg, om tien uur s morgens met de 60 meter hoorden. Daar krijgen ze dan mee? Nadine Broers ook. Dan krijgen we de 60-hoorden bij de mannen, de series met Koen Smet. Uh, dan gaat de vijfkant weer verder met hoogspringen. Dan hebben we Maria Gafour, een, een, een talentvolle dame op de 400 meter. Maar het zou mooi zijn als die bijvoorbeeld de, de finale zou halen. Ja. Uh, Sharon Bakker op de 60 meter hoorden. We hebben Springen met mannen met Fabian Florent. Florent. Uh, en dan uh, gaat die, die, die meerkamp die gaat maar door. Dat is op één dag vijf onderdelen. En uh, morgenavond om vijf over half zeven... de series van de 800 meter bij de mannen met Tijmer Cupers en Robert Lathouwers. We hebben in totaal dertien atleten, dus er komen er nogal wat aan de start. Maar morgen is, is een aanloopje, zeg maar. Het echte werk gaat uh, vanaf uh, zaterdag beginnen. Morgen nog, wel die vijfkamp. En dan werken we uiteindelijk toe naar die gouden medaille voor Ilko en Nicolaas lijkt me een goed plan. En dan uh, ook nog op zondag. Dat lijkt me heel erg leuk. Als Daphne Schippers en uh, Jamil Samuel. samen in de finale van de 60 meter zitten. Oké, okay, spreken we elkaar dan weer. Dank je wel, Andy. Dan gaan we gaan weer naar het voetbal. Cercle Brugge. De nummer laatste in de Belgische competitie. is vanavond niet uit het dal geklommen. Nog niet. Het uh, verloor de derby tegen Club Brugge. met 3-0. Nederlandse trainer daar, Fouke Boy. Goedenavond. Goedenavond. We hoorden u een kwartier ongeveer geleden in onze uitzending zeggen aan het vertoonde spel. En de kansen lag het in de afgelopen wedstrijden niet. Hoe zat dat vanavond? Nou, wederom eigenlijk een repeterend verhaal. Uh, de eerste helft kwam moeizaam, uh, moeizaam op gang, maar de organisatie nog verder prima. Uh, Club clubbrugge kon weinig kansen creëren. Uh, en ja, het leek eigenlijk naar een 0-0 te gaan met, uh, met de rust. Maar een spellenvatting uh, wat ons wel eens vaker overkomt. In uh, een minuut voor rust uh, was de 0-1. tweede helft uh, ja, hebben we het positioneel iets anders uh, neergezet uh, met de spelers. En toen, uh, toen hadden wij de grip op de wedstrijd. Ja, hebben we gewoon vier, vier kansen op rij gehad. Grote kansen. En ja, wij moeten gewoon de 1-0 of de 1-1 maken. Absoluut. En dat verdienden we. Maar ja, uh, het oude liedje komt weer naar voren. Uh, wij zijn niet effectief in het, uh, in het benutten van, uh, van de kansen die we wel creëren. En uh, ja, dat is heel erg zuur dat je dan uiteindelijk met 2 en 30 verliest. Dat was in de 91ste en 94ste minuut. Want ook in die eindfase ja, dan ga je toch nog wat proberen te forceren. Maar uh, geplakteerde uitslag. Ja. Maar ja, oké. Okay, in uh, Voetbal telt uh, maar één ding en dat is. Uh, niet alleen creëren, maar vooral ook scoren. Ja. In november toen u kwam was, was daar het Foukeboy effect, zoals dat dan zo mooi heet. U begon met een gelijk spel en met winst. En toen? Nee, dat ging eigenlijk, uh, dat ging eigenlijk prima. Ja. Uh, tot het moment dat wij uh, de wedstrijd Baasland uh, Bever hadden. en uh, stonden we ook goed, 2-0 voor, maar in de 86e minuut werd er 2-1 gemaakt... en in de 92e minuut uh, wordt er 2-2 en dat was een rechtstreekse concurrent. Ja, dat was wel een, een kantelmoment en eigenlijk onbegrijpelijk dat we het daaruit onze handen lieten glippen. Uh, maar de, het team stond er en, uh, en er was veel op om verder op te gaan. Uh, ja, de tweede, de tweede tik was toch wel, uh, denk ik, in, in uh, januari dat uh, Gudjonsson uiteindelijk ging vertrekken. Uh, want ja, het team was er toch min of meer op ingesteld uh, en dat betekent dat je het anders moet invullen en het anders moet neer gaan zetten. En die scoorde nou. vandaag, hè? maar dan voor Club Brugge? Ja, ja. ja die, uh, die kon dan uh, toch scoren vandaag en uh, zich Gram halen. <laughs> ja. Uh, maar ja, dat, dat betekent dat je het iets anders neer moet zetten en ja, tijd, dat is nou net iets wat je niet hebt om dat, uh, om dat te doen. En, we spelen niet slecht, we creëren de kansen, maar ja, we zijn na de wind op eigenlijk uh, moeizaam effectief in het benutten van de kansen. Ja. We hoorden de fans net uh, al zeggen in een reportage, hij doet echt alles wat hij kan, hij heeft zijn best gedaan. Uh, dat gaat over u, hè? hij is uh, altijd present, strijdbaar. Uh, dus ja. als ik het goed heb begrepen, aan u ligt het niet. Nou, ik, ik, ik voel me natuurlijk uh, verantwoordelijk Dat laat, laat het voorab, voorop staan. Maar uh, ja, we proberen er alles uit te halen en, en de spelers uh, het vertrouwen te geven en hou vast te geven. Maar ja, uh, als je heel slecht speelt of je creëert geen, geen enkele kans, ja, dan had ik wel zoiets van, uh, ja, dit, dit wordt helemaal niks. Nee. Maar in iedere wedstrijd heb ik weer het gevoel van, het is ongelooflijk dat we toch weer verliezen. Het is niet dat u al gedacht hebt, ik, stukje... nee, ik gooi het pijltje erbij neer. Nee, ik daar het niet bij neer. Het is toch ook een stukje kwaliteit. Ja. Uh, geen toeval dat je weer met een spellenvatting uh, moet slikken en dat je... Ja, uh, frivolo... we hebben frivolen uh, nee, aanvallen die, ja, die denken van ja, de volgende kans komt dan wel weer. Maar soms krijgen mij een kans en dan, uh, dan is het gewoon heel zakelijk, uh, moet die zitten. Ja, club is, uh, is effectief. Daarin effectief en effectiever dan wij. Maar ja, er staan ook mannen die, uh, die zich aan een halve kans van vroeg hebben. Ja, maar zoals het dan wel vaak gaat met trainers, hè, zeker trainers die helemaal onderaan staan, dan neemt de druk toe. Is dat bij u ook al zo? Merkt u dat? Nou, je, ja, kijk, als je nou daar staat, dan is het druk. En als je bovenin speelt, is het ook druk. Want de ene moet kampioen worden en de andere moet Europees voetballen. Ja. En uh, maar. Maar nou hebt u dan op een markt moeten blijven. komen bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee, ik ben niet op het maat. Wij, wij weten exact waar het aan ligt en uh, onderlinge, onderlinge communicatie is hier goed, hè. dus de chemie is hier, is hier prima, maar ja, wij willen allemaal op een andere positie staan, dus uh, ja, als ik me nou ergens uh, niet druk om moet maken, dan is het daarom. Uh, hoe gaat ons redden uh, via de Playoffs 3? En, uh, ja, en, en we zitten nog in de halve finale van de beker, dus uh, daarin lukt het een en ander wel weer. Ja. Nou, en daar houdt u zich aan vast, begrijp ik. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dank, Fouqueboy, voor de snelle reactie na de 3-0-nederlaag tegen Club Brugge. kan er niks aan doen. Blijf het fijn vinden. Hold the line van Toto. Stel je eens voor, je bent hoogbejaard, al decennia lang een ongelofelijke fan van Vitesse, maar nog nooit bij een training van de Arnhemmers geweest. Die droom ging vanmorgen in vervulling voor een bijna 80-jarige Arnhemse. Ze wilden met eigen ogen topscorer Wilfried Boni wel eens van dichtbij bekijken. De man die de afgelopen maanden zo vaak aangaf graag naar een nieuwe club te verhuizen, maar nu ook de Russische transfermarkt gesloten is, maakt Boni het seizoen gewoon af bij de club van trainer Fred Rutte. Hier ben ik nog nooit uh, geweest. Het is nu de eerste keer, dus maar heel interessant hoor. Dat je al die jongens daar ineens, uh, ja, leuk, balletje trappen. Ze worden gecommandeerd van alle kanten dus. En uh, ja, nee, enig. Bijna 80 jaar is ze, deze mevrouw, met een hoedje op. De lippenstift is aangebracht. Ze heeft een mooie jas aan, chic. En ze kijkt voor het eerst naar een training van Vitesse. Terwijl ze al een seizoenkaart had in het oude stadion op Monnikenhuizen. Als, als meisje al stond ik in de de regen. En vanaf die tijd kreeg ik een kaartje en dan mocht ik naar binnen daar dus. En nu kijkt ze ook naar Wilfried Boni. De topscorer die voorlopig dus blijft bij Vitesse. Ja, ik, ik, ja, ik vind het een klasse man. Ik, ik bedoel, ik heb ook zoiets soms... Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hoor. Maar van, uh, jee, hij kan toch in uh, hogere clubs uh, spelen ook. Maar ik vind het klasse dat hij toch bij Vitesse gebleven is, ja. En, en de man op zich, als je hem ziet lopen, nou, net in een betonblok. En je krijgt hem niet ver ook, hè. Nee, schitterend. Een mooie, mooie graag... donkere krachtpatser. Ja, oh ja, hoe die daar ook staat en, en speelt. En, ja, het is. Ja, ik kijk graag naar hem. Terwijl Boni op het trainingsveld staat, net als de rest van de ploeg, wordt er nog hard gewerkt aan het nieuwe trainingscomplex. Dat bijna klaar is, een paar meter verderop. Ja, nou, het, het is gewoon uh, iets geweldigs. Ik bedoel, dit, ja. Er zijn alle, alle voorwaarden om. Uh... Zeg maar, in de toekomst eigenlijk bij de top te worden in Nederland. Ik kan niet bedenken wat, wat niet mogelijk is. Dus, uh, ja, alles, alles is aanwezig om, uh, om daar ook gebruik van te maken. Dat is mooi, maar je weet ook wel waarom ik hier ben. Toch even kijken hoe het met Boni is. Hij was er. Ja, hij zal ook wel blijven nu. Ja, hij, is, uh, hij blijft gewoon uh, tot het einde van het seizoen. Uh, dus, uh, daar zijn we allemaal hartstikke blij mee, denk ik. Uh, spelersgroep, uh, staf, uh, supporters. Ik denk, iedereen. ik denk iedereen in Nederland wel. Wat hij namelijk heeft, en uh, dat spreekt mij persoonlijk heel erg aan, zijn houding. Hij heeft altijd een, een, een houding van, uh, ja, die straalt uit van ik wil winnen. En uh, dat gaat soms met, ja, fysiek geweld. En soms gaat het, uh, uh, wat eigenlijk niet iedereen verwacht, gaat het best wel op, op uh, sommige, sommige momenten van technische vaardigheden. Dat kan hij ook wel, hoor. Hoe kijk jij er dan als mens tegenaan, dat iemand die... Een miljoen weghaalt hier in een seizoentijd elke week keer op keer maar aangeeft dat hij weg moet, weg wil, weg zal. Dat is eigenlijk niet normaal. Nee, maar het is ook niet. Kijk, anderzijds is het wel normaal dat de media daarop inspeelt en hem iedere week weer dezelfde vraag stelt en ongeveer dezelfde vraag. Nou, en, uh, en wat gebeurt er in, in, in de huidige mediatijdperk? Nou, dan, dan worden dingen ook heel snel al van dat hij weg wil. Hij heeft altijd gezegd als. Er, of in de winter of uh, in het begin van het seizoen. Als daar een, een, een mooie club komt die heel erg interessant is, ja, dan wil ik weg. Maar goed, als Barcelona voor mij komt, ja, dan is het ook niet zo moeilijk. Hè? Enerzijds kan je bitter het, te woord staan. En als je het niet doet, is het ook weer niet goed. Dus dat is namelijk de, de mechanismes in, uh, ja, in, in, in, de, in de topsport. Wat betekent het aanblijven van je topscorer dan voor de rest van het seizoen? Kun je nu uit gaan spreken van nou, dan kunnen wij top 4, top 3... Uh. Kampioen, kan dat eigenlijk nog, gehad van vijf punten? Ja, kijk, in, in, in deze competities uh, is niets onmogelijk. Uh, ja, dit is op dit moment ja, niet één ploeg die zegt van... nou, die zijn nu echt stabiel en uh, we hebben er nog tien te gaan. Er zijn dertig punten te verdelen en we kijken waar we aan het einde van het seizoen eindigen. Als wij allemaal fit blijven, dan kan de, dit seizoen kan alles. Voel je dat een beetje aan de verwachting is aan training of is het eigenlijk maar saai? Uh, nee, helem helemaal niet. Wat ik nu al uh, ook zie, en dat vind ik best wel leuk... dat alle spelers nu in het veld ook staan. En uh, ja, dat ze toch allemaal uh, druk bezig zijn voor uh, tenminste de vaste uh, kern... die dan morgen eigenlijk uh, moeten aantreden dus. Jawel, hartstikke leuk. Nee, ik geniet echt. Geweldig, mooie fan van Vitesse. Wilfried Boni wilde de pers vanmiddag niet te woord staan. Naar eigen zeggen wilde hij zich focussen op de wedstrijd van morgenavond tegen FC Utrecht. Zaterdag gaat in Brazilië het WK windsurfen van start. Voor de kust van Buzios is Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen natuurlijk een van de grote favorieten. Goedenavond Dorian. En een goede Hoi. Is, is dit nou de plek waar je nu bent, waar je de komende jaren vooral gaat vertoeven? Nee, nee. Het is wel in Brazilië en het is eigenlijk ja, om de hoek bij Rio de Janeiro. Het is een, een kleine twee-uur-rijden, wat natuurlijk in Brazilië niks is. Mm -hmm. uh, maar het is niet het Olympische water. Oh, dat is eigenlijk wel jammer, hè? Ja, dat is zeker jammer. Het had natuurlijk geweldig geweest als we nu al een WK hadden gehad op het Olympische water. Ja. Maar nee, daar wachten ze nog eventjes mee. Uh, um, is dit WK niet heel erg vroeg? Ik bedoel, we hebben net de Olympische Spelen gehad, hè? Ja, inderdaad. Het is, uh, het is heel erg vroeg. En het is ook een van de, van de weinige ja, keren dat het allemaal zo dicht op elkaar zit. Ik bedoel, we hebben nu drie WK's gehad in de afgelopen 2011, 2012 en 2013. Krijgen we binnen 14 maanden. Dat ja. is eigenlijk een beetje gekke werk. En we spelen er tussendoor. Maar uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Zo gaat het gebeuren. Ja, ja, je kan er verder ook niks meer aan veranderen. Dat begrijp ik ook wel. Maar hoe is het met jou? Hoe is het gewoon eigenlijk met jou? Ja, gaat goed met mij. Ik, uh, ik ben gelukkig. Uh, <lacht> ik ben dik. Oh nee, ik ben niet heel <lacht> dik. Maar <lacht> uh, nee, ik ben gezond. Dus uh, het is allemaal goed. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel raar uh, seizoen voor jou. Omdat je aan het begin nog toch echt dacht dat je ging kitesurfen. Ja, inderdaad. Natuurlijk, uh, meteen na de spelen vorig jaar uh, ja, de, de omschakeling gemaakt. En het kitesurfen begonnen. En uh, nou ja, vol goede hoop en, uh, en plezier dat uh, kunnen beoefenen. Maar uh, ja, toch, het mocht niet baten. Dus uh, we zijn toch weer terug op de, de winterklang. Wat ook helemaal niet verkeerd is hoor. Dus uh, ik ben nog steeds uh, gelukkig. Ja, je blijft er altijd heel vrolijk onder, maar um, uh, voelde je dat wel? Van eh, verdorie, ik wilde eigenlijk een nieuwe uitdaging en nu ga ik weer terug naar hetzelfde? Dit weet ik nu wel. Ja, ja een beetje. Maar aan de andere kant is het natuurlijk. Ja, ook aan de top komen is één ding, maar aan de top blijven is het natuurlijk ook heel erg moeilijk. Ja. En. Um, nou ja, als je als je het gevoel hebt dat het nog kan en dat je er nog niet op uitgekeken bent, dan is het natuurlijk geweldig dat je het door kan zetten en dat je het ook mag doorzetten. Dus uh, ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja, dus je vindt het ook nog echt wel leuk om op dit WK te zijn? Ja, zeker weten. Ik bedoel, het is je uh, lachje de brullen met de jongens hier ook. En uh, ja, we hebben het gewoon goed naar ons in. Ja, wat, hoe ziet jouw trainingsgroep er nu uit? Uh, we, hebben, we zijn met vier jongens. Ik. Uh, Zachary Passage uit Canada, Marco Baglioni uit Italië <laughs> en uh, Elliot Carney uit, uh, uit Engeland. Mm. Dus uh, het is weer een diverse groep met een hoop verschillende karakters en uh, personages. Maar uh, ja, het past allemaal goed bij elkaar en uh, we kunnen het goed vinden. En dat gaat allemaal nog steeds onder de bezielende leiding van uh, coach Aaron McIntosh? Ja, inderdaad. De, de oude nieuw Zeeland slaan nog steeds hard met de zweep. Uh, op de ruggen. <laughs> nee, dat gaat allemaal goed. Maar hoe werkt dat nu? Ben jij, uh, ik, ik, ik, ik geloof meteen, het is natuurlijk nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen, maar ben jij nu wel al in je hoofd bezig met Rio? Ja, zeker weten. Ik bedoel, we zijn hier in, uh, in Brazilië en we proberen ook al hier en daar wat, uh, wat oplossingen te zoeken voor transport vanuit het, uh, ja, voor de toekomst. Uh, rond Rio en in Rio en huisvesting en zo, daar wordt allemaal naar gekeken. Uh, vanuit het Watersportverbond, uh, die daar een geweldige job in doet, maar ook het NEC en het ja. Dus uh, ja, je, je wil alles zo, zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk op een rijtje ja, hebben, zodat je daar zoveel mogelijk tijd uit kan halen. Dus dat zijn we dan ook mee bezig. Ja, je bent eigenlijk gewoon nu al aan het voorbereiden voor over 3,5 jaar. Ja, inderdaad. Ja. Hoe sterk is deelnemersveld eigenlijk? Uh, vrij sterk, maar niet groot. Er zijn denk ik nu, mannetjes, 65 en normaal gesproken hebben we er 120. Dat is een groot verschil. Maar wat het wel is, is dat uh, ja, het is een, een kostige plek om naartoe te zitten natuurlijk, vanuit Europa. Ja. En eigenlijk ook van de rest van de wereld. Um, maar dat, dat scheidt het koren van, van het gast ook heel erg mooi. Dus alle goede jongens die prioriteit hebben gezet op dit jaar en op de, op de aankomende jaren... Die, die zijn er. En degene die ja, iets minder mee kunnen varen... die een beetje meer achterin varen, die, die zijn thuisgebleven. Ja, dus voor een aantal services is het gewoon te duur om daar naartoe te gaan. Ja, inderdaad. Die, die, zijn niet, uh, ja, die hebben niet voldoende ondersteuning om, om hier te kunnen varen. Ja. Nou, jij bent er wel. Is je, kun je, je hebt dus in ieder geval het geld ervoor. Dat is prettig. Is er iets veranderd voor jou? Is die ondersteuning bijvoorbeeld van NOCNSF NSF en Watersportverbond? is dat tijdens de spelen verbeterd? Nee, nee, ik mag uh, gelukkig niet. En dan zou je misschien zeggen, nou, waarom gelukkig niet? Omdat ik heel erg gelukkig was voor de spelen. En eigenlijk alles in, uh, ja, tot in de puntjes geregeld was. Mede, mede daardoor heb ik natuurlijk ook de gouden medaille kunnen behalen. Ja, um, ja en dat, is, uh, dat wordt zo voortgezet. Ja, en jouw focus ligt alweer op over 3,5 jaar. Nou, maar eerst nog maar eens even succes tijdens dit uh, wereldkampioenschap, Dorian. Dank je wel. Hartelijk dank. En fijn fijne <laughs> Ja, jij ook. Tot zover Langs de Lijn. Met het oog op morgen gaat straks verder met Chris Kijnen. Sneeuwschoenen aan. Ice spikes onder. Lawinepieper op zak. Holland Doc gaat met gletsjerprofessor Hans Oerlemans mee omhoog... naar de Zwitserse Gletscher. Het is een heel dynamisch ding. En dat stroomt met de snelheid van nou, 50 tot 100 meter per jaar. De gletsjerprofessor. Is toch keihard ijs. Nee, ijs is nee, nee, zo hard als steen? Nee, nee ijs is grauwe koude stroop. Zondagavond, 9 uur, in Holland's Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf. Advies in meldpunt kindermishandeling met Tamar. Kan ik u helpen? Dag, ik bel over een vriendin van me.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 Dit is Radio 1.